Twee uur, Femke Wolthuis met het NOS Journaal.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 Het weer. In het binnenland is het droog. In de kustgebieden nog een bui, misschien met natte sneeuw. Het koelt af tot dicht bij nul. Overdag is het overal bewolkt, af en toe regen of natte sneeuw. En dan wordt het 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Woord. Maarten Westerveen. Welkom beste luisteraar bij de avonden. ik bedoel zeg. Daar gaan we meteen de fout in. Welkom bij Woord. Het wekelijks programma waar we het mooiste uit de archieven voor u tevoorschijn halen. Normaal zit hier natuurlijk Nora Romanescu. Maar die is nog één weekje met vakantie. En daarom vervang ik haar nog één keertje. En vorige week was het thema het begin. En het is niet meer dan passend dat we het dan vandaag over het einde gaan hebben. U heeft het al gemerkt aan alle eindejaarslijstjes. We beginnen over 2013 te praten in de verleden tijd. 2013 houdt op. Alles houdt een keertje op. En sommige eindes ja, zijn heel erg mooi. Hè. Denk maar aan de laatste dag voor de zomervakantie. En sommige zijn wat bitterzoeter, zoals de laatste dag van diezelfde zomervakantie. En sommige dingen die zijn heel triviaal, maar toch bijzonder belangrijk. We willen weten allemaal nu waar oranje gaat eindigen. U ziet het bij de loting, we willen het weten. Komen we die groep door of niet? En sommige dingen die zijn nog wat groter dan dat. Het grote einde, waar gaan wij allemaal eindigen? Nou ja, daar heb je profeten voor, die houden zich daarmee bezig. Die leggen een claim op de toekomst. Journalist Joël Batenburg die heeft niet zo'n hele hoge pet... op van dit soort profeten. Hij ging uh, op bezoek bij een aantal van deze mensen... in uh, zijn documentaire Vroombedrog... die in 2001 werd uitgezonden door de NCRV. Beste landgenoten. Wanneer er gevaar dreigt, is het plicht om te waarschuwen. Doen we dat niet, dan schieten we tekort in naaste liefde. Dan zijn we medeverantwoordelijk voor het ongeluk dat onze naaste treft. En er dreigt gevaar. God gaat ingrijpen. God komt met zijn strafgerichten over Nederland. De maat is vol. Rampen zullen Nederland treffen. Binnenkort zal God zijn toren in hevigheid laten losbarsten. Hij zal ons land schudden. O land, land, land. Hoor des Heeren woord. Naar wie is die boodschap gestuurd? Ja, uiteindelijk heb ik de boodschap gericht aan alle inwoners van Nederland. Maar ik heb hem ook verstuurd naar de leden van het vorstenhuis, naar de regering en de Tweede Kamer... maar nogmaals ook gericht aan mijn eigen vrouw en kinderen en familieleden. En ik heb hem persoonlijk overhandigd... aan de directeur van het kabinet van de Koningin. Ik vond het heel fijn dat hij bereid was... met mij hierover een heel kort onderhoud te hebben. Teun van der Weide, vrachtwagenchauffeur... En profeet. Bent u profeet? En toen ik in 1977 tot geloof kwam... ben ik kort nadien geweldig sterk aangesproken vanuit Jeremia 1... waar de profeet Jeremia geroepen werd over de volken en over de koninkrijken. Zo weet ik mij ook in diezelfde zin van God geroepen. Maar ik ben altijd wat bevreesd voor mezelf als je zo openlijk zegt... ik ben profeet. Ik hoop dat God mij daarin ook bescheiden houdt. Dat hoop ik en daar bid ik om. Mozes, Mohammed, Jezus. Vroeger waren er profeten bij bosjes. Maar het zijn geen bescheiden dingen die u zegt. Het zijn ernstige dingen die ik naar voren breng. Ik ben me daar ook zeer van bewust. En ik zal u ook eerlijk zeggen... dat het niet het makkelijkste ambt is in het Koninkrijk van God... om deze profetische gaven uit te dragen. Het gewicht ervan dat dringt ook elke keer weer opnieuw tot mij door. De ernst van deze zaken. Maar het is God die mij hierin leidt. Wat bezielt ons hem niet te geloven? Toetst alles, behoudt het goede... Wat ik over Nederland zag, was in een droom die eigenlijk maar kort was. We waren met kinderen van God bij elkaar in gebed vanwege de nood in Nederland... en toen zag ik op de achtergrond de groene dijken van Nederland... die geweldig bedreigd werden in een zware storm. De, de golven sloegen tegen de dijk aan en dreigden door te breken... Later heeft God dat bevestigd in een soort gezicht... waarbij ik die dijken zag doorbreken. En kinderen van God zag ik op een verhoging, op een, op een rotsteen staan... waarin zij beschermd en veilig waren. Dat zag ik later. Heb je een kruisje zet waar ik denk dat het ongeveer is? Ja, dit is de kaart van Noord-Spanje toch, hè? Ja. En dit is Santander. Hier moet het dus in de buurt liggen. Ja. Uh, onder Santander. Ja. Mensen vliegen naar Bilbao... en gaan van daaruit naar San Sebastián. moet dus hier ergens liggen, hè? En uh, zeg, het is op het ogenblik... een, een minimaal bedevaartse uurt komen heel weinig mensen eigenlijk. In de winter komt er helemaal niemand... Maar volgend jaar zal het wel anders zijn. Ja, honderdduizenden mensen verwacht ik. Maar Joost mag weten hoe die daar een plaatsvinden. Dus uh, dat is mijn grootste zorg. U moet dus wel op tijd komen. Of u moet per helikopter komen. Oh. Professor Frans Rutte, voormalig topambtenaar Economische Zaken. Ja, uh, dat is een kleine veertig jaar geleden uh, is er bij een verschijning van Maria aan kinderen aangekondigd... dat daar een natuurwonder zal plaatsvinden. En uh, de zieneres, die weet wanneer dat wonder precies zal plaatsvinden... die heeft daar zo wat omheen verteld. En uit hetgeen wat zij er omheen heeft verteld... heb ik afgeleid dat dat dus uh, op 11 april volgend jaar dan zal gebeuren. Dat zal een natuurwonder zijn, een ik vermoed een grotere uitgave van het natuurwonder... wat zich in 1917 in Fatima in Portugal heeft voorgedaan. Dat wonder was ook van tevoren aangekondigd. En om die reden waren er 70.000 katholieke mensen komen kijken. En die hebben toen gezien dat de zon om zijn as draaide... en een beweging maakte alsof de zon op de aarde zou... Neerstortte en vlak voordat de zon zo ver kwam... trok hij weer als een straaljager omhoog. En uh, iets, uh, dat was dus een heel spectaculair wonder... waar de mensen eerst van schrokken. Dat was 1917. Ja. En, en, en dit zal groter zijn? Ja, het is aangekondigd als uh, het grootste natuurwonder uh, van alle tijden. Dus in ieder geval groter dan wat zich in 1917 heeft afgespeeld. En hoe luidt dan de voorspelling? Wat, wat, uh, wat er gebeurt, dat weet u niet... maar wat, heeft, wat is de betekenis ervan? De ruimere betekenis ervan is dat het aankondigt... het begin van ja, de, de laatste fase... van het einde van een 2000-jarig tijdvak. Dus het is een soort uh, trompetgeschal... wat... Uh, het begin van een periode van een jaar of vier, vijf aankondigt... waar eh, zeg, met name de christelijke kerken het moeilijker zullen hebben dan ooit. En eh, dat die christelijke kerken vervolgens... aan het eind van die hele moeilijke periode gered zullen worden... door de wederkomst van Christus. Mag ik u samenvatten, die Klaroen stoot volgend jaar Noord-Spanje... donderdag 11 april, dan binnen een periode van vier, vijf jaar... ...de wederkomst van Christus te verwachten? Ja, kijk, eh, als je je serieus verdiept in, in de organisatie van de katholieke kerk... ...en met name het functioneren van bischoppen en kardinalen... Eh, ...dan moet je tot de conclusie komen... ...dit is een eh, organisatie die naar de mens gesproken onherstelbaar kapot is... Uh, dus uh, nou ja, net zoals RSV destijds een bedrijf was wat niet meer te herstellen was... is de katholieke organisatie niet meer uh, te herstellen... dan uh, met uh, een hele bijzondere hulp van God. En tenslotte heeft Christus expliciet beloofd... dat uh, de duivel de kerk niet zou overweldigen. En dit is de periode waar hij, waarin hij die belofte gaat waarmaken... Dus mijn gezond boeren-bestuurdersverstand, de Bijbel en de leiding van Maria en van eh, Pausen, die drie elementen brengen wij tot de conclusie dat, dat het nu eh, in dit decennium moet gaan gebeuren en is aan het gebeuren. Ik ben Joke Hogeveen en ik ben uh, sinds 1986 ongeveer bezig met uh, doorgevingen. En uh, ik ben in staat om mij af te stemmen. Net als een radio zich afstemt op een zender. En uh, dan maak ik contact. Ik ben eigenlijk een beetje leeg zelf. Ik ga met mijn aandacht naar binnen, naar mijn hart. En ik stel me dan voor dat ik daar ook in contact sta met God. En dan kan ik me veilig overgeven. En op dat moment uh, maakt de energie van uh, de vroegere apostel Paulus gebruik van mijn hersenen. En op het moment dat de energie er niet meer is, dan stopt het ook bij mij. Want dan weet ik niet, dan is het op. Dan kan ik het ook niet meer uitspreken. Dan kom ik dus ook weer terug met mijn aandacht in mijn hoofd. En zeg ik het dan goed dat u in samenwerking met, uh, met Paulus een boek hebt geschreven... Gesprekken met, met Paulus getiteld. Gesprekken tussen 89 en 1992. Een samenwerkingsproject. Uh, dat is een samenwerkingsproject, ja. Het klinkt natuurlijk een beetje raar als je dat zo zegt. Maar het is inderdaad doorgegeven tekst. En uh, in het begin, de eerste keer dat ik toen Paulus ervaarde... ben ik geschrokken, want ik ben zelf gereformeerd. En ik had ook nogal wat, uh, ja, toch... Uh, angst eigenlijk voor occult zaken. En dat uh, moet je eerst overwinnen. En uh, Paulus vroeg mij om dus, uh, als ik dit gevoel herkende, te gaan schrijven. En op die manier zijn eigenlijk de teksten tot stand gekomen. Het leuke is dat het inmiddels een tweede druk heeft. En uh, dat er veel belangstelling toch is, uh, wat mij heel erg verbaasde eigenlijk. Ook juist binnen de kerken, want het is iets wat inderdaad, wat ook Paulus vertelde, in de tijdgeest uh, past. Ja, in wezen is de Bijbel niet opgehouden uh, na het schrijven ervan. <lacht> een professor, een economisch profeet, jarenlang geweest. Oud voorzitter, raad voor het regeringsbeleid. Er zijn er die dit horen. En nu onmiddellijk denken, die Frans Rutte die is niet goed, Nick. Ja, dat is zo. En u, en u zit er ook nog bij te lachen. <lacht> ja, ik bedoel... <lacht> uh, kijk, iedereen die wat langer met mij praat over van alles en nog wat... die merkt dat ik niet gek ben. Uh, dus ja, dat is makkelijk te verifiëren. Het uh, tweede aspect in die hele zaak is... dat het christelijk geloof in Nederland absoluut niet meer leeft. En dat mensen zich dus een, een wonder helemaal niet meer kunnen voorstellen. Dus uh, iemand die over een wonder praat en mijn toevoeging is alleen... dat ik de datum van dat wonder erbij noem. Uh, maar die is dus... in een volstrekt ongelovige wereld... moet die uh, gek zijn. Kijk, ik ben een wetenschapper... en uh, ik weet... dat in mijn wetenschap... de economische wetenschap... maar ook in andere wetenschappen... een heleboel dingen... onverklaard blijven. Uh, economen kunnen niet echt voorspellen. Uh, en... Er zijn dus natuurwetten, maar met die natuurwetten... kunnen we helemaal niet alle dingen tot in detail beschrijven. En het is dus voor een wetenschapper, in ieder geval een gelovige wetenschapper... vanzelfsprekend dat de feitelijke gang van zaken... het gecombineerde resultaat is van de werking van de natuurwetten... plus de begeleiding van God. Maar er zijn een heleboel mensen die dus de Bijbel onderschrijven... Maar niet onderschrijven dat eh, God de praktische gang van zaken ook in hun leven eh, begeleidt. En als je dat niet gelooft, ben je echt geen christen. Dan hoef je geen illusies over te maken. Ja, dankjewel. Oké, okay, welkom allemaal. Een beetje bekomen van de profetische conferentie. Wie zijn er allemaal geweest? Heel stil, heel stil. Goed jongens, we gaan snel beginnen. Nope. Oh. Uh, want we hebben heel wat op het uh, programma staan ja, ja, ja. van vanavond. Ja, ja, ja maar nog niet. Minka. Oh, Minka. Oh, even uh, voordat we beginnen. Ik hoop dat jullie even helemaal kunnen vergeten wat er opgenomen wordt. Oké? Okay? Ah. Gewoon dat we onszelf zijn. Uh, ik heb een beetje getwijfeld ook van ah, wat gaan we nou wel doen, wat gaan we niet doen. Ik denk ik vergeet een heleboel gewoon en we gaan doen wat we anders ook zouden doen. Tijdens de aanbidding ga ik iedere keer een van jullie eruit halen. Die zet ik hiervoor neer en je krijgt ongeveer 10, iets minder misschien minuten. En dan wil ik dat je openbaring vraagt over iemand die hier zit en dat doorgeeft. Ik geef specifiek de tijd erbij omdat ik een paar wil hebben, dat ten eerste. En in de tweede plaats wil ik opnieuw benadrukken. Als je openbaring krijgt, ga er niet lang over nadenken. Of eerst twintig bevestigingen vragen van, uh, god bent u dit wel? Of weet ik het, want die krijg je toch niet op dit moment. Dus ik wil dat je dat even, gewoon, je krijgt een indruk, geef door. Je krijgt een indruk, geef door. Oké? Okay? Dus tijdens de aanbidding haal ik er zo nu en dan eentje van jullie uit. Ik zet je hiervoor neer. Ik zeg verder niks. Maar gewoon tijdens de liederen. Geef gewoon dingen door die je voor iemand krijgt. Uh, na tien minuutjes geef ik een zijn en ik haal een volgende eruit. Oké? Okay? Het zweet breekt je aan alle kanten uit. Ja, echt waar? Ach, gut. Valt mee, jongens, hoor. Valt mee. Ik ben Akje Zelstra. Ik ben docenten aan de profetenschool in Kollemerswaag. Ik ben medeoprichter van deze school. In september 2000 zijn we deze school begonnen. En we zijn nu met ongeveer 17 studenten. Het schooljaar zit er bijna op. Maar we hebben heel erg genoten van dit jaar eigenlijk. Ik naar u willen luisteren. Hier waarin we de andere woorden van u door willen geven. Als je naar de Bijbel kijkt in het Oude Testament, dan lees ik dat daar profetenscholen waren. Dus in dat opzicht is het eigenlijk helemaal niet zo ongewoon. We weten niet zo gek veel van die profetenscholen. We weten niet de inhoud en wat, hoe ze daar gestalt aan hebben gegeven. We weten wel dat ze er zijn, of zijn geweest. En dus in dat opzicht vind ik het helemaal niet zo gek eigenlijk. De cursussen die hier les hebben, horen die af en toe stemmen? Uh, niet af en toe. Ik hoop dat ze het heel vaak horen zelfs. Uh, meestal in de lessen komen er openbaringen door... en geven ze aan elkaar openbaring door. Of in het algemeen gewoon, iets voor de groep op zich. En daar trainen we ze in om het niet alleen hier te hebben... maar in hun persoonlijk leven en ook daarbuiten. Net zo goed dat ze gewoon boodschappen van God door kunnen geven aan andere mensen. Ik ben Bram Fleppo. Ik ben in het dagelijks leven manager in het Amerikaanse bedrijf Avery Dennison Corporation. Daarnaast ben ik samen met mijn vrouw heel erg betrokken in onze stichting Healing and Vision. Waarvanuit we ook heel veel profetische dingen doen. Een manager die zich ook met profiteren bezighoudt? Ja, dat is misschien niet zo voor de hand liggend. Als ik voor mezelf mijn achtergrond zie, ik ben een heel erg analytisch iemand. Ik ben, uh, mijn achtergrond is chemie. Dat is ook niet echt uh, uh, super uh, ja, zweverig, uh, zo gezegd. Ik denk dat het heel interessant is dat dat ook iets is wat, uh, wat ik ergens ook wel altijd gezocht heb. Van hoe binnen die logische realiteit uh, je voelt allemaal wel dat er meer is. En hoe wil God ook spreken tot mij. Hoe wil God ook mij kennen in, uh, in het leven. En hoort uh, Bram Flippo uh, stemmen? Ziet hij visioenen? Uh, krijgt hij openbaringen? Oftewel, profiteert hij? Ja. Hij profiteert, uh, ja. Of hij stemmen hoort, dan kom je een beetje in het psychiatrische vlak. Uh, stemmen, dat denk je vaak in iets anders. Maar ja, ik hoor inderdaad uh, de stem van God. En ik geloof dat God uh, mij wel een speciale roeping heeft gegeven... om niet alleen voor mijzelf te luisteren... maar ook te spreken in de levens van anderen... en, en om te spreken in gemeentes en op allerlei plaatsen... om daar heel specifiek zijn woord voor een bepaald moment... en voor een bepaalde tijd te brengen. Maar, maar kun jij mij dan eens uitleggen, wat, wat hoor jij? Um, het is mogelijk, en ik heb het ook wel meegemaakt... dat je echt een stem hoort waarvan je... dus in ieder geval zou zweren dat hij hoorbaar is. Ja, dus die echt hoorbaar is. Vaak is het horen van God veel subtieler. Je hoort een stem, maar je weet niet zeker of het, uit je, of het werkelijk door je oren komt, of dat het ergens in je, in je geest ontstaat. Maar het is wel het is een, het is zijn zin, het zijn woorden. Soms kan het ook veel meer een indruk zijn. Dat je een, een indruk hebt van wat God zegt. Ik vind het heel opvallend dat in wat, wat God zegt het dikwijls heel eenvoudig is, maar wel heel krachtig. Dat wat God zegt vaak een hele eenvoudige oplossingen zijn in, in hele ingewikkelde problemen. Uh, soms is dat heel eenvoudig. Ik kan me herinneren op een bepaald moment dat was in een conferentie en het was aan het eind van de samenkomst we pakten onze spulletjes weg om te gaan eten en ik draai me om, ik zie een mevrouw achter me en ik voel dat God zegt, zegt tegen haar uh, wees niet bang het komt goed voor het eind van de week. Nou, wat is dat voor een profetisch woord? Eigenlijk, ja. Ik, ik, dus ik wilde gewoon dat laten. ik wilde het negeren en ik wilde weglopen maar ik voelde dat God me echt van zeg het dus ik sprak dat naar haar uit en ze begon vreselijk te huilen. En het bleek, en dat is vaak met dit soort dingen... dat er voor haar ze had zich zo zorgen gemaakt. Het ging vooral over haar man die week. Hij wilde helemaal niet mee en zoveel dingen. En voor haar was het vreselijk belangrijk om te horen... je maakt je geen zorgen, het komt goed. Het kwam ook goed. Aan het eind van de week is ze naar me toegekomen... en heeft ze gezegd, dit is allemaal, inderdaad. Maar ze had het nodig om op dat moment van God te horen... dat ze zich geen zorgen hoefde te maken. Maar dat is een prettige boodschap, zou je zeggen. Ja. Maak je ook wel eens minder prettig mee? Dat je, dat je als, als profeet iemand moet corrigeren of iemand op een, op een, op een andere, andere weg zetten? Ik had een aantal jaren geleden dat uh, in, in, de, in de gemeente waar we waren... dat God tegen mij zei, uh, zich tegen een bepaalde vrouw... En het letterlijk was het woord, op het moment dat je van kamer tot kamer zal gaan... en je zal afvragen, hoe heb ik het kunnen doen, hoe heb ik het kunnen doen... weet dat ik dan nog van je houd. Ik ben naar haar toe gegaan en ik vond het een moeilijk woord... omdat het toch wel een oordeel in zich had. En wat ik in instantie tegen haar gezegd heb, is... Uh, ik voel dat, dat God zegt dat je door een moeilijke tijd heen gaat... maar God wil dat je weet dat, je, dat hij van je houdt. En ik dacht, nou, dat is een goede oplossing. Um, maar ik had die hele week geen rust. Ik voelde gewoon dat God zei, dat is niet wat ik gezegd heb dat je moest zeggen. Dus die week daarna ben ik naar haar teruggegaan... en ik heb het woord letterlijk uitgesproken. Ik wist toen niet... Namelijk dat jij hoorde van... je gaat van kamer tot kamer. Ja. ja. Ik wist toen niet, uh, absoluut wist er helemaal niets van... dat zij in een, in een overspelige relatie verwikkeld wordt... en dat het een heel uh, groot probleem zou worden... natuurlijk in twee gezinnen, maar ook in de gemeente enzovoort. En later is dat ook letterlijk gebeurd. Ze heeft me dat later ook verteld. Dat er een moment geweest is dat ze werkelijk van kamer tot kamer ging. En het eigenlijk uitstreelde. Hoe, hoe heb ik dit allemaal kunnen laten gebeuren? Want ik maak levens van heel veel mensen op deze manier kapot. Ja. Joke Hogeveen. Wat, wat moet u ervoor doen om in contact te komen met Paulus? In wezen alleen maar... Uh af te stemmen en te voelen en uh, verbinding te krijgen, ogen dicht te doen en ja, dan te laten komen. Dat is, zo werkt dat. Dat zou op dit moment kunnen? Uh, dat zou kunnen, ja. Maar dan moet, ik moet me daar dus eerst op afstemmen. Dus dan moet oh, ja. ik eerst even stil worden, even, even verbinding maken. Maar dat zou kunnen. Nou, als u, als u het mij toestaat. Moet je daar, daar, Mag ik daar de recorden bij aan laten staan? Ja, dat mag. Ja? Maar ik moet. Dat <laughs> het is goed. kost alleen Tuurlijk. even tijd. Ja. Oké. Okay. Ja. <coughs> Neem een slokje water. Ja. <coughs> Ik wens u vrede. Ik begrijp dat u geïnteresseerd bent in het fenomeen doorgeving... en speciaal de doorgevingen van mij, de energie, Paulus zijnde. Ik zeg met name energie omdat ik als persoon natuurlijk niet meer dezelfde ben. Heeft u vragen aan mij? Ik zou graag willen weten... Um... Moet ik u aanspreken als de energie Paulus of de apostel Paulus? Wat u wilt. Het is meer energie dan apostel. Want in wezen gaat het niet zozeer om wat ik eh, was. Maar meer om wat ik ben. Waarom verkiest u Joke Hogeveen als uw woordvoerster? En, en, en waarom profiteert u langs die weg? Ja, dat is een vraag. Kijk... Het gaat eigenlijk helemaal niet om personen. Het gaat er alleen maar om dat wij, uh, zij kan mij kan ontvangen. Zij is uh, in staat om de energie die ik uitstraal op te vangen. En ik werk niet alleen via haar. Ik uh, ben in Amerika ook uh, bij iemand. Ja, dat. Uh, u, u kijkt erg tegen mij op, maar dat moet u niet doen. Alle mensen zijn in wezen. Um, of zijn, maar hebben Een ziel vol wijsheid Zoals ik dat heb En zoals u dat ook heeft Als ik wat minder tegen u op uh, mag, uh, mag zien um, Hoe goed is die band met, uh, met Joke Hogeveen? Dat is een uh, goede band Een vertrouwensrelatie en uh, dat is een, een relatie van haar kant uit. Um, zo, zij ziet het als werk. En dat houden we ook graag zo. Het is gewoon een, een mogelijkheid voor mij om via haar datgene wat uh, wij... en ik zeg wij, omdat ik niet alleen ben. Het is uh, heel druk in onze sferen van... Uh, mensen of gewezen mensen, energieën... die uh, met de aarde samenwerken... en de belangen van uh, de aarde dienen en de mensen. Wat is nou de kern van, uh, van uw boodschap via Joke Hoogveen? De kern van mijn boodschap is dat uh, mensen ruimte krijgen... om te geloven en te leven vanuit hun hart. Dus het is eigenlijk niet zozeer de christelijke religie... maar de religie van het hart die essentieel is. En ik tracht mensen nu een bredere visie te geven op geloven. Omdat geloven het contact is met God. Tot slot, kunt u dingen zien in de, in de toekomst? Kunt u... Uh... Zaken voorspellen ten aanzien van Nederland, hoe het gaat? Ja, maar dat doe ik niet. En dat is eigenlijk, misschien stelt het u teleur... maar eh, dat is een principiële kwestie die... Eh, en het klinkt misschien vreemd als ik het in taal zeg... een principiële kwestie. Ik wil gewoon mensen dus niet eh, waarschuwen... voor eh, situaties die mogelijk kunnen gebeuren... omdat eh, mensen daarna gaan leven. En ik begrijp dat het antwoord u waarschijnlijk niet zal bevredigen... maar... Het is niet mijn intentie en, eh, om, om dus voorspellingen te doen in de toekomst... omdat eh, de reden waarom ik doorgeef vooral juist in het heden ligt. In het hier en nu. Want dat bepaalt namelijk de gevolgen. Wat raadt u mensen nou aan? Wat, wat, wat moeten ze doen voor die 11 april 2002? Ja, om, om je voor te bereiden op de wederkomst van Christus is er maar één recept: dat is eh, bekeren en echt te gaan geloven eh, in God. We moeten geloven op de manier van Abraham. Eh, en Abraham, Abraham had een eh, vrouw die niet vruchtbaar mee was. En eh, hij kreeg van God te horen, uw nageslacht eh, wordt zo talrijk als de sterren aan de hemel. En die man die heeft dat geloofd... en die heeft er ook praktische consequenties aan verbonden. Die heeft zijn spullen opgenomen en die is naar een ander land getrokken. We moeten... Ja, maar, maar, mag ik u even onderbreken? U weet wel dat diezelfde vrouw van Abraham... die hoorde dat, die stond in de tent en die lachte zich in kriek... want die geloofde er namelijk helemaal niets van. Ja, ja en, en dat onderstreept nog eens de verdiensten van Abraham... Kijk, er staat in de Bijbel Abraham geloofde en dat werd hem aangerekend als gerechtigheid. En dan begrijp je wel dat geloof iets anders is dan zomaar aannemen van nou ja, wat in dat boek staat zal wel waar zijn. Wat met geloven wordt bedoeld is dat je praktische consequenties verbindt aan uh, dingen die je meent uh, dat God wil en dingen die heel onwaarschijnlijk klinken. En dat je toch zegt ik ben zo gek en ik neem de gok. En eh, wat dat betreft, ik ben dus zo gek geweest om een heel onwaarschijnlijk verhaal eh, te vertellen. Namelijk dat er op 11 april het volgend jaar zich een wonder zal voordoen. Ik wist natuurlijk dat ik me daarmee belachelijk maakte. Nou, we zullen zien. Stel, donderdag 11 april 2002. Er gebeurt niets daar in Noord-Spanje. Nee. Dat, dat is voor mij buiten het beeld. Ik bedoel, eh, geloven wordt op een gegeven moment een rotsvaste overtuiging. Eh, als u tegen mij zegt... Ja, wat gebeurt er nou op het moment dat 1 en 1 geen 2 meer is... maar ineens 3 blijkt te zijn? Dan zeg ik, ja, leutert u maar door... maar op zo'n vraag kan ik geen antwoord geven. Eh, want 1 en 1 zal nooit 3 worden. Zo is het ook. Ja. Door dingen te grijpen en uh, ja, te troosten. Ik hoorde jou net ook wat zeggen tegen, uh, tegen de mensen die je zijn, tegen mensen individueel. Zijn dat in, dan dingen die jij hoort of die je doorkrijgt? Of stemmen of visie, Soms is het een, uh, ja, een soort beeld, als een soort met een hele korte flits van, van iets. En uh, soms is het ook een woord. Of er gewoon een gedachte. Heel veel verschillende dingen. Eigenlijk. Een gevoel, dat wil soms ook wel, dat het gewoon een bepaald gevoel. Ah, nee. Ja, heel sterk wordt. En uh, als je het uit gaat spreken, dat het inderdaad blijkt dat iemand. Uh, ja. met zijn gevoel loopt. Of. Uh, ja, dat soort dingen. Ja, oké. Okay. Ik, uh, ik moest gewoon denken aan. Uh, dat er in de komende tijd dat er iets nieuws staat gebeuren. En ik weet niet, uh, uh, in, uh, ik heb het gevoel dat het met, een met de baan te maken heeft. Dat er of een, een, ik weet niet, een, iets nieuws in de baan zelf ontstaat, of een andere baan, ik weet niet precies. Maar dat er iets nieuws komt. En ik moest denken aan Caleb. En dat God zegt: uh, uh, het land, het moeilijke land, het bergland, uh, het land van de reuzen. En uh, dat God dat jou als erfdeel wil geven. De meeste mensen staan hier uh, nu rond de tafel. Jij bent hoogzwanger, volgens mij. Hè? Nou, niet hoger. Nou, eentje nou, weg. Nog tweeënhalve maand, maar te staan je? is niet zo lekker meer. Wat doe je op de profetenschool? Uh, ik heb het gehoord via een vriendin. En ik had gelijk zoiets van, dat wil ik doen. Dus vandaag... Je bent nu al een paar maanden bezig. Heb je dat profiteren een beetje ontwikkeld inmiddels? ja. Vooral uh, de vrijheid daarin ook. Hoe bedoel je? Nou, de, he, ik had er wel veel indrukken en zo, maar ik wist niet wat ik ermee moest en ik wist niet waar ik het kwijt moest en uh, of het wel van God was. En, uh, nou, hier ga je het gewoon uitproberen en je mag het best fout hebben en zo, maar het kan ook gebeuren dat het goed is in iemand anders. zegt Bijvoorbeeld van ja, ik had precies hetzelfde gedacht of hetzelfde gevoel en daardoor durf je als het ware steeds een stapje verder te gaan. En dan ja, gebeuren ook steeds weer nieuwe dingen. Als waar ga je steeds daar iets verder in. Heb jij nou een profetisch woord voor de rest van Nederland of zo? Pff, of ga ik dat een beetje te veel? Nou, ik zou heel graag willen, maar ik, ik, ik zou het dan even over, met God willen overleggen wat hij nou wil zeggen. Want u overvalt me hier wel af mee. Ik zou even terugkomen. Ja, dat is goed. Ja. Je ziet ook in het Oude, uh, het oude Testament uh, dat de profeten heel natuurlijk ook tot de koningen spreken. Yeah, en dat, er, uh, dat, dat het profetisch inspreken in, in, in leiders, uh, nationale leiders, gemeentelijke leiders, dat dat een heel normaal gebeuren was. Maar, maar, maar die werden in de tijd werden die profeten gewoon ook daadwerkelijk door de koningen uh, werden ingehuurd. En, ja. en, en kwam hun profetie niet uit, dan werden ze gestenigd. Ja. En je hebt natuurlijk ook de profeten die gewoon inderdaad ingehuurd werden... en broodprofeten waren. En er staat aan de, aan de tafel van Izebel, Ater de 450. En die deden niks anders dan haar gelijk geven en zeggen wat ze wilden horen. En dat is dan natuurlijk weer iets anders. Maar dat soort, dat soort profeten zoals we in die, in die tijd hadden... Ja, die hebben we nu niet om Paars twee te adviseren of, of, of, of, of wereldleiders, toch? Ik... Ik, denk niet, ik weet niet of paars 2 openstaat voor het profetisch uh, spreken van God. Maar ik weet wel dat het uh, in de wereld wel gebeurt. Bijvoorbeeld bij die verkiezingen in, in Zuid-Afrika... een aantal jaar geleden toen Nelson Mandela uh, gekozen werd. Ja, Het probleem was dat de, de, de, de Zulus wilden... ik geloof dat het de Zulus waren. Die wilden niet uh, meedoen met de verkiezingen. En uh, dat was een doorslaggevend geheel in, het, uh, in de verkiezing. En er is toen een profeet uit een ander Afrikaans land... ik weet niet of het Kenia was, een zeker Samuel... Er was een diplomaat, die was daar. had dus ook wel connecties, zo zogezegd. Hij was niet totaal onbekend. En God sprak tot hem in zijn hotel en zei, ga naar het vliegveld. Hij kwam net iets te laat. Hij zag het vliegtuig vertrekken, het privévliegtuig, of het kleine vliegtuigje. Bijzonder was dat het vliegtuigje was in de lucht, een kwartier, en kreeg problemen. Moest terugkomen. En op de trappen van het vliegtuig heeft hij tot hem gesproken. Dat was een heftig woord. Als je niet meedoet, zal ik een aantal dingen van je afnemen. Dus dat was een, een dreigend woord naar deze, naar deze man. Hij is uh, naar huis gegaan, heeft het woord genomen als een woord van God. En in no time eigenlijk hebben ze de verkiezingscampagne opgezet. Hebben ze deelgenomen aan de verkiezingen. En dat heeft ertoe geleid dat Nelson Mandela gekozen is. En, uh, niet alleen dat Mandela gekozen werd, maar dat een burgeroorlog voorkomen werd. Ik geloof dat dat het was, want je weet misschien nog dat toen zat het heel, heel erg gevaarlijk lag. Het. En, en Zuid-Afrika was op de rand van een, van een burgeroorlog. Ja, dus ik geloof dat God op dit moment ook tot leiders wil spreken. Uh, dat ook tot meneer Kok wil spreken. En uh, ja, wie dan ook. Ja, geloof je dat echt? Ik geloof ik echt, ja, ja, absoluut omdat God het, uh, het belang van de mensen op oog heeft. Het belang van het volk op oog heeft. En, en verder kan kijken dan, dan de leiders. Uh, adviezen kan geven waar zoveel wijsheid in is. Dat het een enorme zegen voor het land zou zijn. Uh, ik heb geen concreet... Ik kan je niet vertellen wat God zou zeggen tegen Wim Kok. Ik heb geen woord op dit moment voor, uh, voor Wim Kok. Alleen, het is natuurlijk wel zo dat God wil niet... dat we alleen maar, ja, zeg maar de, de, de, de vruchten van het woord pakken en niet hemzelf. Uh, als je God, uh, het Woord van God wil hebben, dan, dan, dan moet je ook de persoon, ja, wie God is. Dus God wil niet alleen maar dat, dat hij een aantal woorden aan Nederland zal geven, zodat het ons goed gaat, maar dat hij zelf ruimte heeft in ons land en dat de mensen, mensen hem zullen kennen. Nieuwe dingen vanuit het woord. Openbaring. soms in situaties. Openbaring. Ik uh, denk dat God. Uh... Maar laat zien van dat... Uh, in Nederland is er heel veel vrijheid. Op allerlei gebied. Maar er is één vrijheid die... Ja, die de mensen in Nederland nog niet kennen. En dat is de vrijheid van Gods liefde. Door heel veel regels en tradities. Uh, ja. Weten de Nederlanders niet meer zo goed wat het werken betekent. Om, om vrij te zijn in de liefde van God. En uh, Het was... Uh, Je ziet niet iets van rampen of zo, of nare dingen voor Nederlands, overstromingen. Nee, maar God is ook een vriendelijk God. Met jou als profeet kan ik wel zaken doen, denk ik. <lacht> <lacht> nou, ik weet niet wat er in de toekomst nog komt, hoor. <lacht> iedere gelovige kan Gods stem verstaan, dus dat is punt één. Niet iedere gelovige is een profeet. Daar ligt wel een duidelijke, duidelijk verschil. Maar op zich het profeteren, zoals we het onderwijzen... dat is gewoon voor allemaal. Dus we maken hier ook geen onderscheid van... jij bent geen profeet, dus jij moet je mond houden. Mm -hmm. En dat is een profeet. En daar horen we naar, want daar spreekt God via... Uh, Ieder van hen die hier zitten, hebben bepaalde talenten... en bepaalde dingen die eruit springen, om zo maar te zeggen. De ene zou je kunnen zeggen, nou, dat is een leraar, jongen, die kan je zoiets onderwijzen. Dat zit al in die persoon, dat hoef jij je niet meer in te leggen. Daar hoef je je best niet voor te doen, van, joh, ga jij die carrière nou eens achterna? Dat doet die persoon bijna van nature. Nou, hetzelfde heb je met mensen waarvan wij zeggen ze zijn profetisch... of je zou met een zwaar woord kunnen zeggen dat zijn profeten. Van nature zijn dat mensen die heel erg op het bovennatuurlijke gericht zijn. Ze zijn niet in de eerste plaats op mensen gericht bijvoorbeeld. Ze zijn veel meer gericht op wat wil God... Hoe denkt God daarover? Terwijl een ander precies op een andere manier kan reageren... en denken, ja, maar die mensen die hier zitten, die hebben niets nodig. Ja, joh, leuk dat jij weet wat God wil... maar die persoon die heeft het moeilijk op dit moment. Die heeft even niets nodig. Dus die is meer op de mens gericht. Daar proef je al bepaalde dingen uit. Het een is niet beter dan het andere. Ze zitten gewoon anders in elkaar. Zo zie je ook bepaalde punten in bepaalde mensen... waarvan ik herken, ja, dat is nou typisch iemand die profeet is, dan kan ik ze er bijna uithalen, ja. Ben je zelf een profeet? Wat ik zo net al zei. Uh, we profileren ons nooit op die manier, doen we niet. Als ik kijk hoe God naar mij kijkt, dan ziet hij mijn zakje. Uh, hoe mensen me herkennen en erkennen in de gemeente... is wel vaak profetisch, ja. Ik vind het minder belangrijk hoe je het noemt. Ook omdat als je jezelf profileert als profeet... wordt daar ook een hele grote verwachting aangehangen... waar je aan zou moeten voldoen. Nou, die druk die wil ik er gewoon niet eens op hebben. Ik wil mezelf kunnen zijn. En niet dingen doen, omdat jullie die op een bepaalde manier... vanuit een bepaalde functie van me verwachten. Dus met het profeet is het precies zo. Van, heel leuk dat ik functioneer in bepaalde dingen. Die gaven die zie ik ook in mijn eigen leven. Maar ik vind het allerbelangrijkste dat ik mezelf mag zijn. Teun van der Weide Vrachtwagenchauffeur. Er dreigen strafgerichten, zegt u. Dat klinkt als een, als een profetisch gericht. Ja, dat is ook een profetisch gericht. Strafgerichten, rampen, dat is geen aangename zaak om dat door te moeten geven. En dat vind je ook bij de profeten in het Oude Testament terug. Ze hebben heus niet voor hun plezier hebben ze het oordeel over het volk aangekondigd. Maar zo geldt het ook nu, in deze situatie... Als ik denk aan, aan Enschede, aan Volendam, dat zijn rampen en momenteel de Mont en Klauwzeer. Dat zijn toch gerichten die God over Nederland zendt. Maar dat, dat, dat kunt u toch niet menen. Dat, dat is toch menselijk falen geweest? Daar zal ook een menselijke factor in hebben meegespeeld. Dat geeft ook aan hoeveel te ernstiger is als puur alleen God zelf ingrijpt. Ik denk aan dat hele ernstige voorbeeld uit de Bijbel van Sodom en Gomorra. Smorgens ging de zon prachtig op en in één ogenblik heeft God Sodom en Gomorra omgekeerd. Daar kwam niet één mensenhand aan te pas. Dat had ook niets met menselijk falen te maken. En diezelfde God leeft ook nu. Het is een God van liefde, maar het is ook een God die torent over de zonde bij wie op zeker moment de maat vol kan zijn. En dat vind ik heel ernstig. U hoorde daar de documentaire Vroom Bedrog... gemaakt door Joël Batenburg... en uitgezonden door de NCRV in 2001. U luistert naar VPRO's woord. Deze hele uitzending, tot zeven uur... staat in het teken van het einde. En vorig jaar... Ja, toen hadden we er eigenlijk al aan moeten zijn gegaan. Want vorig jaar liep de Maya-kalender af, u weet het wellicht nog wel. Daar is heel veel over verteld, maar ja, we zijn er nog steeds... dus wellicht zaten die Maya's er toch gewoon naast. Even zo goed, het wetenschapsprogramma Labyrinth koos vorig jaar... om toch een paar van die, die waarzeggers die zich bezighielden met die Maya-kalender... om die toch maar eens een keertje op te bellen, om te vragen hoe het nou zat... en om die waarzeggers te vragen wat er nou precies waar was van wat ze zeiden... Uiteraard werd het geheel gevolgd door een goed gesprek met een wetenschapper... en in dit geval de wetenschapshistoricus Steven van den Broeke... die vertelt over de geschiedenis van de profetiecultuur. Maar eerst moest er natuurlijk gebeld worden. Presentator Pieter van der Wielen draait de nummers. Voor een introductie van onze medewerkers... en om hiermee te worden doorverbonden, kies één. Pas op namaakparalijn.com en deparalijn.nl staan los van Paralijn.nl met Lotra ja, dag Lotra met, met Pieter ik hoorde dat jij helderziend bent dat klopt mooi, want, want ik uh, hoor al die verhalen over de Maya kalender weet je wel? Ja. dat, dat de wereld zou vergaan mm -hmm. zie dat jij zoiets? nee, dat is allemaal onzin dat is allemaal ons. En ver ik niet bang voor te zijn. De trilling is wel omhoog gegaan op de aarde. Dat klopt. Maar niet dat er verder iets gaat gebeuren. Eigenlijk wat er gebeurt, of zou gebeuren... is dat er een hele hoop planeten achter elkaar in één lijn staan... waardoor um, de gravitatie anders wordt. Is het een gekke vraag eigenlijk? Of, of ben ik nee, de enige nee, nee. die erover belt? Nee, nee, je bent niet de enige... Ik hoor het af en toe op de lijn en, en ik, het heeft mijzelf ook bezig gehouden Toen ik dacht van nou, ik ga bijna hamsteren. Maar je hoort ook mensen die zeggen dat het een soort einde is van de, van de samenleving zoals we die nu kennen... en dat er dan een nieuw begin is van het een of ander? Nee ja Nee, het is gewoon, wij moeten onze cyclus hier doorlopen, lopen, zeg maar. Er komen wel rampen overal, maar die zijn er al heel lang. Maar de wereld vergaat nog lang niet, want wij zijn nog lang niet klaar hier. Welke dingen moeten we dan oplossen? Oorzaken en gevolgen van andere levens. En op de aarde gaat dat veel sneller dan dat je daarboven bent. Ja, in januari spreken we elkaar misschien weer. Niks gebeurt. Nou, wens ik je een gelukkig nieuwjaar alvast. Ik u ook. Dankjewel. Oké, okay, dag. Nou, het loopt allemaal wel los. Goed nieuws. Steven van der Broeken, wetenschapshistoricus in Gent. Waarom zou een eminent wetenschapshistoricus zich eigenlijk verdiepen... in uh, bigelroedenlopers en, en astrologen en waarzeggers? Daar zijn verschillende redenen voor. Um, de belangrijkste, denk ik, is dat... Wat wij tegenwoordig als wetenschap beschouwen, is niet, uh, staat niet los van de geschiedenis. Uh, als je kijkt naar uh, universiteiten in de 16e, 17e eeuw, dan zul je merken dat daar steeds een astroloog, een prof astrologie in dienst was bijvoorbeeld. Dat heb ik vrij uitgebreid bestudeerd. En dat werd als harde wetenschap beschouwd. Um, dus er is iets vreemds aan de hand... waarbij de definitie van wat als wetenschap geldt en wat niet... Uh, zelf een geschiedenis heeft en historisch variabel is. Nou, hoe verandert dat statuut van wetenschap? Van echte wetenschap naar pseudowetenschap of omgekeerd? Dus waar ligt de, de grens tussen um, geloof... Of, of uh, gewoon bla bla en wetenschap. Om dat duidelijk te krijgen, moet je ook dit soort wetenschappen uh, goed bestuderen in het verleden. Dat vind ik wel. En het bijkomende voordeel is dat door zo sterk geconfronteerd te worden met de geloofsdimensie in de verhouding tot wetenschap, ook het vertrouwde hedendaagse wetenschappelijke praktijken in een ander licht komen te staan. En dat je andere dingen leert opmerken die je normaal gezien niet ziet. Wat voor dingen? Uh, bijvoorbeeld de manier waarop uh, wetenschap ook als instituut functioneert. De manier waarop de verhouding van gebruikers tot dat instituut... in hoge mate ook vaak rond geloofstaten draait, bijvoorbeeld. Uh, denk maar aan, weten, aan, aan, aan geneeskunde en de moeilijke verhouding met, uh, met parageneeskunde, bijvoorbeeld. Geloof uh, ja, zit daar overal in dat verhaal. Er is altijd een grenzen om die te leren kennen in onze eigen tijd. Is het is handig om het verleden te kennen. Laten we desalniettemin naar de toekomst kijken. Mm -hmm. Aanstaande vrijdag, wat denkt u dat er gaat gebeuren? U, u kent uh, profetieculturen, u kent ook uh, de theorieën en de kalenders van de Maya's. W wat verwacht u? Nou, ik heb me nooit uh, uh, willen aanmatigen dat ik in staat zou zijn... om zelf profetieën te, te genereren of te weten wat er werkelijk zal gebeuren. Mijn verwachting is dat... Uh, dat ik mijn leven zal leiden zoals ik dat elke dag doe. En, uh, en als we op de Maya's afgaan, wat, wat staat er dan te gebeuren? Want wat is er nou uiteindelijk waar van het aflopen van de Maya-kalender? Is dat inderdaad het einde van de wereld of, of een nieuw begin? Of is het gewoon een soort millennium bug dat je daarna een nieuwe kalender krijgt? Nou... Uh, wat de Maya's betreft uh, lijkt het het laatste te zijn. Dus uh, gewoon het einde van een kalender... waarbij een nieuwe, kalender, een nieuwe kalendercyclus wordt, wordt, wordt, wordt gegenereerd. Wat je wel hebt, is dat er vanuit de New Age-beweging reeds sinds de jaren zeventig... Uh, ja, dat het dat, dat aflopen van die Maya-kalender... een andere betekenis heeft gekregen. En dat men dat daar is beginnen te associëren... met een soort doorstart. Uh, vaak, het komt erop neer dat men vanuit die New Age-beweging... vaak heeft geopperd dat op dat moment... Uh, we als mensheid eigenlijk naar de next level gaan. Dat er een, uh, een, een nieuw soort mensheid... Uh, zich zal uh, beginnen genereren rond 21 december 2012. Een transitie naar een, naar een hoger level, zoals je dat in computerspelletjes zij vaak hebt. No zij beschouwen het als een soort uh, afschudden van onze gebondenheid aan, aan tijd en ruimte. En ons, uh, ons toetreden tot een soort interplanetair burgerschap... wat dan vaak met ufo's wordt geassocieerd en dergelijke natuurlijk. Voilà. Maar, wat is er zo fascinerend aan uh, het einde van de wereld? Waarom hebben mensen altijd uh, een enorme fascinatie voor de ondergang... Doomsday, Armageddon, hoe je het ook noemt? Dat is een heel goede vraag. Um, het is voor ons niet zo eenvoudig om daar grote antwoorden op te geven... omdat wij zo sterk vanuit de joods christelijke cultuur... en van onze, vanuit onze vertrouwdheid met, met, met het boek Apocalypse uh, naar dat soort zaken kijken. Maar ik zou zeggen dat het in hoge mate gaat over onze verhouding tot het zichtbare. Tot het materiële. Uh, wat, die, wat die apocalyptische verhalen in de eerste plaats symboliseren, denk ik, is het, het, het einde van het zichtbare. En, en, en, en daarbij, daarbij gepaard Wat is onze verhouding tot het onzichtbare? Wat dan vaak God wordt genoemd bijvoorbeeld. Maar het kan ook gaan over uh, onze afgestorvenen. Of uh, alles wat we niet onmiddellijk kunnen, kunnen zien, maar waar we toch soms rekening mee houden in het inrichten van ons leven. Apocalyptische verhalen zijn een soort permanente herinnering... Dat, uh, dat die dimensie uiteindelijk misschien wel fundamenteel is... en dat we ons dus niet te veel moeten richten op het zichtbare en op het materiële. En het is ook een goede manier om je prioriteiten in het leven helder te krijgen. Precies. Als je weet dat je nog drie jaar te gaan hebt of twee of één precies. of vijf dagen. Precies, dat is precies wat ik bedoel. Ja. Ja. We hebben het uh, al gehad een beetje over astrologie. Dat is een van de onderwerpen die u uitgebreid bestudeerd heeft uh, in de middeleeuwen... Mm -hmm. Had het toen dezelfde wetenschappelijke status als iedere andere wetenschap... of had het toen ook al een aparte status? Nee, het had euh, dezelfde status. Enfin, kijk, elke wetenschap heeft in bepaalde kringen twijfels te verduren. Ja? Dat, dat is niet anders voor de astrologie. Maar euh, in principe had het dezelfde status als natuurfilosofie... wat we tegenwoordig fysica noemen of, of wiskunde, ja. En die voorspellingen die eruit voortkwamen, hoe moet je die dan zien? Was dat zoiets als het weerbericht of als, als uh, voorspellingen van beursanalisten? Uh, dat alles, ja. Uh, weersvoorspellingen zijn, heel, zijn eigenlijk de meest hardnekkige component van de astrologie gebleven. Tot in de 19e eeuw werd, werd dan weersvoorspelling gedaan op astrologische basis. Zo eenvoudig was dat. Uh, dat kon inderdaad ook gaan over de... Om een lang verhaal kort te maken, er is een, er is een genre in de, in de 15e, 16e eeuw en dat heet de prognosticatie, de jaarsvoorspelling. Heel populair. En in die prognosticaties, dat zijn dus een soort ja, jaarvoorspellingen waarin telkens een aantal leuken worden geïdentificeerd en daar hoort inderdaad bij de prijzen van groenten, fruit, vee, noem maar op. Weersvoorspellingen, oorlogen, gezondheid, hoe je lichaam het, het, het, het zal doen in het komende jaar, dat hoort daar allemaal bij, ja. En het had een wetenschappelijke staat. Hoe verhoudt zich dat dan tot de kerk? Want als jij al weet wat de toekomst brengt... waar is dan nog de wil van God... Mm. en de verhouding van de mens tot de wil van God? Want als je al weet wat hij wat gaat doen... dan kan je erop anticiperen. Ja, dat is een klassiek probleem voor de astrologie. De, de, de, de, de associatie met determinisme. Zoals je het, het, het net zo mooi formuleert. Um, een deterministische astrologie was uit de bozen voor de kerk... Maar er zijn allerlei vluchtheuvels. Astrologie hoeft niet noodzakelijk deterministisch opgevat te worden. En uh, je merkt dat astrologen in die periode heel succesvol waren... in het uh, formuleren van niet-deterministische vooronderstellingen. En je merkt dat de kerk daar volledig in meeging. Dat de kerk zelfs uh, het belang van astrologie ondersteunde... Dus je geeft een voorspelling, maar je kunt er nog onderuit als je je gedrag aanpast. Of als uh, Allah ja, je gunstige zin is. Uh, precies, ja. Er zijn allerlei, allerlei uh, antropologieën en kosmologieën te bedenken. waarin astrologie niet deterministisch hoeft te zijn. Ja, absoluut. Kijken naar de sterren is een klassieker. Waar kan je eigenlijk nog meer naar kijken? door de geschiedenis heen. In al die profetiekulturen, zijn het altijd de sterren? Of zijn er ook andere nee. dingen om ons heen die, die iets voorspellen? Je kan het zo gek niet bedenken of het kan wel een teken van de toekomst zijn. En het is wel als teken van de toekomst gehanteerd op een bepaald moment. De klassiekers zijn bijvoorbeeld de, de hepatoscopie. Het inspecteren van levers van geslachte uh, schapen. Heel populair in de oudheid bijvoorbeeld. Bij de Etrusken, bij de, bij de Mesopotamiërs. De Romeinen hadden een staatsinstelling van de Haruspik waarbij voor elke militaire expeditie de heilige kippen, het gedrag van de heilige kippen werden, uh, werd, werd geïnspecteerd uh, wat heb je nog allemaal? de geomantie bijvoorbeeld waarbij, uh, waarbij het, het, het vallen van bepaalde stenen in een bepaalde kwadranten wordt geïnspecteerd uh, je hebt uh, lekanomancie waarbij olie, je hebt natuurlijk koffiedik kijken uh, bijvoorbeeld enfin, je kan het zo gek niet bedenken of uh, het is wel ooit eens als teken voor divinatie gebruikt en hadden al die uh, toekomstvoorspellers ook uiteindelijk... Een, een zekere mate van affiniteit met het voorspellen van het einde van de wereld? Nee, niet noodzakelijk. Nee, dat nee, hoeft nee, niet? Nee, nee. Zeker, zeker in de Grieks-Romeinse uh, Grieks oudheid is dat bijvoorbeeld geen echt thema. Omdat uh, ja, die apocalyptiek is toch in hoge mate typisch joods-christelijk... laat ik maar zeggen, dat, dat, dat, dat de wereld eindig is. Jezus um, komt terug op aarde en dan... Uh, dan begint dan, het einde. Dan, dan komt het doordeel waar we allemaal uh, uiteindelijk niet aan kunnen ontsnappen en dat soort zaken. Uh, in de grieks romeinse fysica is, is, is, is de eeuwigheid van de wereld eerder de regel. Uh, daar zijn een paar uitzonderingen op, bijvoorbeeld bij de stoïcijnen in de oudheid, maar daar uh, gaat men gewoon uit van de eeuwigheid van de wereld. In mijn jeugd had je de bom. waren we allemaal bang voor de bom? Ja, ik ook. Ja. ja. Dachten van, nou ja, op een gegeven moment keek je naar de lucht en dacht je, is die er al? Die ja. bom. Ja. Ja. ja. ja. Ja. Waarom zou, is dat ook een, een profetiecultuur? Want dat was natuurlijk heel realistisch dat die zou vallen. In zekere zin wel, ja. ja. Waar je mee moet oppassen als je profetie definieert, of ja, dat probeer ik althans in mijn onderzoek, is je moet het niet te sterk aan dat, uh, aan dat traditioneel religieuze koppelen. Uh, het is niet altijd, gaat niet altijd over God en dergelijke. Uh, profetie is eerder een bepaalde, manier van je ver, een bepaalde manier van omgaan met toekomstvoorspellingen, zou ik zeggen. En in dat licht kun je inderdaad die hele angstcultuur rond de bom van de jaren tachtig en de jaren zeventig, jaren tachtig, uh, best wel als een profetische cultuur bestuderen, ja. ja. Het, uh, wat profetie onderscheidt van niet-profetie, situeert zich aan de kant van de gebruiker, zou ik durven zeggen. En hoe hij omgaat met toekomstvoorspellingen. En wat zou nu, een, behalve de Maya-kalender, wat zou nu een typische profetiecultuur zijn? Waar, waar vindt u het terug? Ik... Ik hoop al lang of enfin, ik hoop ooit eens de, de recente de, de, de, de van de afgelopen jaren eens te bestuderen als een voorbeeld van profetiecultuur. Uh, die gladde mannen die zeiden nu instappen. Uh, bijvoorbeeld, maar ook het omgekeerde. Uh, een, een, een, een, een publiek, een men, die, wat ik nooit ontmoet op straat, die men, maar men gelooft dat er nu moet verkocht worden. En dan krijg je zaken als een beurspaniek, uh, krijg je self-fulfilling prophecies, het naam, de naam zegt het zelf. Het is heel fascinerend, omdat dat toch steunt op uh, ja, een, een, een, een, een, een voorspellingstechniek die niet bedoeld is als profecie, Maar die wel aan de kant van de gebruikers soms op die manier wordt gehanteerd. En uh, het zou boeiend zijn om dat eens te bekijken bijvoorbeeld. Het zit niet in de voorspeller, maar in degene die de voorspelling uh, aanvaardt. Denk ik, ja. Ja, en dan vergaat de wereld en dan, dan lig je net te slapen. Slaap je er doorheen. Vreselijk, ja. ja, well, ja maakt het eigenlijk ook niet uit als Precies, de wereld ja. voorbij is. Steven van den Broeke, dank u wel. Wetenschapshistoricus aan de Universiteit van Gent. En u hoorde daar Pieter van der Wielen in gesprek dus met Steven van den Broeken. En ze hadden het over profetieën. U luistert nog steeds naar Woord. En deze hele uitzending zit in het teken van het einde. Eh, dit uur komt ook ten einde. Ja, dat flauwe bruggetje gaat u helaas vandaag wel vaker horen waarvoor alvast excuses. Maar blijft u toch vooral luisteren want het komende uur staan we onder andere stil bij het einde van Nelson Mandela. En het einde van een heel bijzonder meisje. Met een hele bijzondere beslissing. Uh, dat is meer dan de moeite waard om naar te blijven luisteren. U uh, kunt in de tussentijd, als u meer van ons wil weten, naar ons schrijven. Als u misschien zelf een verhaal heeft over uh, uw uh, ervaringen met einders. Goed of slecht, het mag allebei. Uh, schrijft u dan naar woord.vpro.nl. Woord.vpro.nl uh, Wij zijn er nog wel. Tot zeven uur blijft u toch vooral luisteren.